Uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een aanslag in Duitsland is een extreemrechtse anti-islam activist zwaar gewond geraakt. Hij hield in het centrum van Mannheim een speech toen een man op hem afsprong en hem neerstak. Ook een aantal andere mensen werden aangevallen onder wie een agent... Op social media gaan beelden rond. Correspondent Gimbal Duk heeft ze gezien. Ja, Het zijn uh, vrij expliciete beelden waarbij je kunt zien dat er een standje uh, op het marktplein in Mannheim staat. Daar is die beweging Pax Europa bezig met een demonstratie tegen de Islam uh, volgens uh, ooggetuigen. En daar is deze uh, aanvaller ja, op afgerend en begonnen met steken. De lader is door een agent neergeschoten... Het aantal slachtoffers van phishing bij de online bank Bunk is een stuk hoger dan tot nu toe bekend was. Vorige week onthulden collega's van mij en journalisten van NRC dat bijna 30 mensen flinke sommen geld zijn kwijtgeraakt. Nu hebben, ze zich, nu hebben zich nog eens tientallen andere slachtoffers gemeld. Bunk heeft inmiddels een mailadres geopend voor slachtoffers en neemt telefonisch contact op. Al zeggen de meeste slachtoffers dat ze tot nu toe horen dat ze geen schadevergoeding krijgen. Voetbalidool Lieke Martens neemt vanavond afscheid van Oranje. Ze liet mij de dromen van een voetbalcarrière. En ook is ze de enige Nederlandse voetbalster die een gouden bal won. Als Lieke op het veld staat gebeurt dit regelmatig. Doelpunt Lieke Martens. Het is één groot, mooi Oranjefeest. Het moet naar Martens die bal. Martens, het duurt te lang. En dan toch nog. Daarom moest die bal naar Martens. Dit is een schitterend doelpunt. Zij is gekozen. ...tot beste speelster van het toernooi. Marten stopt omdat ze meer vrije tijd wil rond de wedstrijden en trainingen... ...van haar club, Paris Saint-Germain. Vanavond dus de laatste thuiswedstrijd. Oranje speelt dan een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Dan het weer, de rest van de middag en avond is het een grijze boel... ...en kan er verspreid over het land nog een pittige bui vallen. Morgen begint ook bewolkt, later weer kans op regen bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Drukte op de snelwegen in onze regio. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstaat door de werkzaamheden bij Purmerend. Er is maar één rijstrook open daar voor het verkeer. Half uur vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. Dan naar de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-Slotenvaart. Nog 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de N9 Alkmaar den Helder de werkzaamheden bij Petten. Een kwartiertje vertraging daar... Kwartiervertraging ook op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. 20 minuten op de N307 bij Enkhuizen als je vanuit Lelystad naar Enkhuizen rijdt. En op de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad bij Lelystad. 4 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 On digital TV screens Satisfy my appetite with something spectacular Check your vernacular And then I get back to ya With diamond-like precision Insatiable is what I envision Can't detect acquisition From your friend's expedition Mr. Big If you really wanna know Ask Chili Could I be a silly Not really T-bars and all my senorita's are stepping on your felize But you don't hit me though No, I don't want no scrub The scrub is the guy that can't get no love from me inside. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De phishingzaak bij de online bank BUNK is een stuk groter dan tot nu toe bekend. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek vorige week al dat criminelen 1,5 miljoen euro hebben buitgemaakt. Dat blijkt nu zeker 2,5 miljoen euro te zijn. In Frankrijk is een man opgepakt die een islamitisch geïnspireerde aanslag zou willen plegen tijdens de Olympische Spelen. De man van 18 van Tjetjeense afkomst wilde in Saint-Étienne toeslaan tijdens een van de voetbalwedstrijden. Duizenden mensen hebben op de Zuidas in Amsterdam een klimaatdemonstratie gehouden. De betogers willen dat de grote bedrijven daar stoppen met het financieren van activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu. En het weer, ook vanavond nog kans op een bui. Morgen in de loop van de dag wordt het droger en het wordt 16 tot 22 graden. to save the country genoeg dan